Goedenavond, ik ben Zit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Mexico zijn 49 migranten bevrijd die door een bende waren gegijzeld. De slachtoffers uit onder meer Venezuela, Brazilië en Cuba... zaten in een bus die door een gewapende groep werd gekaapt. Ze werden door het leger teruggevonden, ergens in het midden van het land. Hoe het met ze gaat is onbekend. De chauffeur van de bus wordt nog vermist. Ook Den Haag komt met strengere regels voor huisbazen. Ze moeten verplicht een huurvergunning hebben... En ze moeten zich aan extra regels gaan houden. Een mini-appartementje voor de hoofdprijs of niets aan onderhoud doen, dat kan niet meer. Huurcontracten kunnen worden opgezegd en er komen boetes die kunnen oplopen tot tienduizenden euro's. Het is natuurlijk hemelvaartsdag. Voor sommigen is het de start van een lekker lang weekend en voor anderen... Een gewone werkdag, maar op veel plekken is het een mooie gelegenheid voor een feestje. In het Overijsselse Haarle hebben ze zelfs vier dagen lang festiviteiten tijdens het Haarlesfeest. Maar ja, weten de mensen daar eigenlijk wel wat we vieren op Hemelvaartsdag? Verslaggever Jasper Leegwater zocht het uit. Weet je eigenlijk waarom je vandaag vrij hebt? Nee. Hemelvaart. Ja, met hemelvaart, dat weet ik wel, maar precies waarom, dat weet ik niet. Dat vind ik te moeilijk te vragen. Ja, dat uh, heeft volgens mij een beetje met, uh, met geloof te maken. Ja, dat weet ik niet. <laughs> ik ook niet. Nee, geen idee. Geen idee? Nee, ik weet het echt niet. Ja, dat weet ik niet. <laughs> weet jij het wel? Hemelvaarsdag. Dat was, dacht ik, dat vroeger uh, Jezus richting de hemel ging of zoiets. U heeft het, u heeft het wel helemaal goed, meneer. Ja, uh, klopt. Ik ben nog uh, echt katholiek, hè? Wat betekent dat nou? Heb je het, heb je het opgezocht? Ja, als het de internet die een beetje meewerkt. Uh, mee uh, binnen het christendom wordt op Hemelvaartsdag herdacht dat Jezus is opgestegen. Ja, dat zei ik toch? Ja, dat kan het gewoon goed. Volgende vraag: Op welke dag viel Hemelvaartsdag vorig jaar? Uh, volgens mij valt het altijd op donderdag. Heel goed, dat was een strik vraag. Het weer nog. Het blijft droog vanavond. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 5 graden. Morgen weer zon. Ook dan is het droog en het wordt 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits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 Zeker, je hoort het goed. Het is het stemgeluid van Alex Nieuwland. Maar dit keer doet hij het samen. En daar is ook de groep naar. Want het is Nieuwland Woods. Onder die naam hebben ze het uitgebracht. Want de ander is Klaas Bos. En ze hebben elkaar gevonden als het gaat om toch weer een hele ander soort geluid te laten horen. Dus Nieuwland Woods is dit verhaal van Alex Nieuwland en Klaas Bos. Uh, Samen dan, uh, dit is de eerste single die ze hebben uitgebracht. Uh, wellicht komt er nog meer aan, The Quality of Mercy. Waar die uithangt, die Alex Nieuwland, dat uh, heb ik ergens uh, vernomen. Nou, hij zit weer ergens bij Zonnig Eiland. Dus het zou wel weer uh, iets kunnen betekenen dat hij uh, inspiratie aan het tank is voor nieuw materiaal. Het zou zo maar kunnen in ieder geval. Straks, Doublend, ik moet ze af en toe nog een beetje even wreed onderbreken. Want uh, er moet hier ook nog gekletst worden. Dus uh, ja, ze gaan uh, zo weer even verder. Want ze hebben nog een uh, kwartier en dan moeten we echt uh, gaan beginnen. Want anders lopen we achter met het spoorboekje en dat willen we ook niet. Um, we gaan uh, verder met een dame die over niet al te gekke lange tijd... namelijk over twee weken haar EP gaat uh, presenteren. En dat is Wendy Moore. Dus ze komt uit antwoord, net als Ruud Haveling in het uh, eerste uur... En dat nummer, ja, dat uh, hoeft verder geen uitleg, want uh, dat hebben we hier al heel wat keren laten horen. Is het niet in dit gedeelte van het programma, dan is het wel tussen 6 en 7. Dat nummer dat heet Biest. A feeling in my bones.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 B- be. be Daar boten kelders vol met stropers komen ogen De billen groot, liefde te licht, lichten, zwaartekracht verogen Dat was de sterrenwachter met stroboscopen ogen. En dat had alles te maken met de clip die van de week online ging. Want dat gaat helemaal duidelijk. Want ja, ze hadden dit nummer al eerder uitgebracht. In februari. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met uh, Beast. En dat heeft alles uh, te maken met uh, de EP die op handen zijn. En bovendien, omdat we dus een Zandvoortse omroep zijn, moeten we dus ook nog iets uh, vertellen over Wendy Moore. Want ze komt uh, binnenkort nog ergens aan het woord. Ik geloof deze week in het uh, programma. Goedemorgen, Zandvoort tussen 10 en 12. Wat dus op de gebruikelijke kanalen te horen is. Dat uh, dus allemaal op uh, zaterdag. Maar eerst uh, gaan we nog weer eens even stevig werk laten we horen. Hier dus Eva Lima en Fabricated. For all, big eyes, pretty tall We can give you all you want Big breast, small thighs Fit in, standard guys Sign up, just give us a call Pop it on a string, and interchangeable You don't have a choice, we will come for you Een beetje een stevige productie in ieder geval. Eva Lima en Fabricated, dat uh, is het nummer. En uh, je moet goed luisteren, want het heeft alles te maken van hoe dames er tegenwoordig uit moeten zien... en in welke keurslijf ze uh, min of meer gegoten worden. Kijk de clip maar na en dan zie je het vanzelf wel. Goed, uh, we gaan even praten met uh, de band is altijd leuk, want uh, dit keer heeft uh, Marcus van Dam weinig te doen als het gaat om het uh, verhaal, uh, de techniek. Want jullie jongens, goedenavond. Goedenavond. Van, uh, goedenavond. Ik heb goedenavond. het ook al Hallo. helemaal verkeerd uitgesproken. Ik heb het de hele lange tijd dublend. Uh, maar het is, ik word hier door, uh, door Roy word ik even op de vingers getikt. Het is dublend. Nou, nou, yes. Ja. Uh, wat, uh, wat, uh, waarom? Is, want als je OU, dan ben ik geneigd om dubbel. Want daar komt het vandaan. En waarom ja. is het dan dubbelend? Nou, het komt van dubleren. Oh, dubleren. Ja, Hebben jullie vaak uh, de, de, de klas uh, Nou, wij zijn wel blijven zitten, ja. Dat ja, is, uh, ja. <laughs> oh, is dat het dus? Ja. Uh, hoe waren jullie... Uh, laat ik eerst bij jou beginnen, Roy. Want ja. hoe, uh, hoe waren jullie op uh, school? Uh, ja, ik zou natuurlijk willen zeggen heel braaf. Maar, uh, ja, niet dus. Nee, <laughs> dat, is, dat, is, dat <laughs> uh, Misschien, Rick. Dat weet uh, ik eigenlijk uh, niet zeker. Uh, hoe uh, zit het met jou, ik Rick? Ja, ik was wel redelijk braaf zeker. En als ik het niet was, zou ik het niet zeggen. Want ik werk in het onderwijs, dus ik moet een beetje ja, mijn reputatie hoog houden. Oké, ah, oké. Okay, okay. nee, maar ja. ik heb inderdaad ook gedoubleerd. Ja. Ook al? Ja. Hier ja. staat er nog een, op Want ik heb ook uh, gedoubleerd. dus jij. Uh, dus, oh, nou, kijk. je kan bij de band. Perfect. Maar ja, nou, ja, ik nog op de Jongel. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, uh, ik klap wel straks. Dus uh, is dat wel uh, goed? Dan Jordan. Ja. Schoolcarrière? Ja. Moeten we daar kort over zijn? Nou, je... Nou ja, het duurde heel lang. Ja. Maar uh, ja, we kunnen er wel kort over zijn. Ik heb... Uh, vooral uh, liedjes maken was denk ik wel het leukste. Muziek spelen op school. Ja. En uh, voor de rest... Uh, mag, mag ik even de, de microfoon doorgeven aan Pascal? Want die zit er ook nog. Hey. hey. En uh, jouw schoolactiviteiten? Ja... Uh, lekker veel chillen. <laughs> niet, niet zoveel als school doen, denk ik. Ja, ja, ja. <laughs> um, even weer terug naar Roy, want uh, ja, uh, omschrijf de band is. Hoe, uh, wat, wat, wat moeten we over min of meer zeggen? kijk. Meestal leggen de andere jongens dat veel beter uit dan ik. Dit is test. Test. Ik merk het, ik merk het. Ik begin ook een beetje te zweten. Ja. Maar uh, nee, ja, wij gebruiken nu vooral de, de term eigenlijk kelderpop. Kelderpop? ja. Die gebruiken wij nu uh, het meest. Het, uh, ja, het gaat wat meer richting de indie, maar het heeft in de, de oudere nummers zeker heel veel influences van andere ja. stijlen ook gehad, van, van jazz en blues. En uh, wij zijn daarna meer, uh, meer de indie kant opgegaan, eigenlijk. Ja. Ja, indie is ja. wat de heer PJ een bond zegt: een containerbegrip. Donnerstraal alles maar in de ja, ik, container. Ja, en dan indie. Dat ik is wel uh, een beetje ja, waar, ja. Dat is wat, <laughs> dat is wat wij doen. Oké. Okay. Okay. Ja. Uh, ja, we gaan wat, wat, Nog even één ding, voordat, uh, want dan draai ik nog één nummer en dan mogen jullie gaan spelen. Ja, yeah. um, ja wat, wat uh, merken jullie, uh, want hoe lang zijn jullie bezig? Ja, we zijn uh, op de, na, net na de middelbare school eigenlijk zijn we echt begonnen als bandje. Ja. Yeah. Uh, dus ja, hoeveel jaar dat is Vier jaar denk ik bijna. Jaar, denk denk ja, zoiets. Ja. Zo, dus het, uh, jullie zijn eigenlijk nog jonge gasten, begrijp ik. Ja. Want ik de ja. school is uh, maar vier jaar geleden. Dus in 2019 zaten jullie denk nog op school. Even. 18. 18, 18 19, 20, Ja, ja. ja. daarna zijn we begonnen. Oh ja. ja. ja. ja. Maar ik uh, niet. Die is al uh, wat... Uh, Die Rick wat is andere. mijn vader. Ja. <laughs> ja. ja, vertel dat Ik is wel zeker de papa van de band. Um, ik, uh, zoals ik net al zei, werk dus op... School een middelbare ja. school, bij geschiedenisdocent ja. en uh, tegenwoordig ook teamleider. Maar ik kwam na mijn studie op de school terecht waar deze jongens op zaten. Ah. En uh, toen ik net aangenomen was als geschiedenisdocent, zochten zij voor een uh, muzikale avond een drummer, omdat hun drummer uitviel. En toen zeiden ze: Hé, hey, maar we hebben gehoord dat er een, uh, een drummer net is komen werken hier, dus we vragen hem wel even. Dus de leraar, de leraar ging even meedrummen in de band. Ja, ja, ja. ja, ja Zeker. Zo. No, no, no. Nou, en zo is dubbelend eigenlijk min of meer ontstaan. Ja, ja, ja, ja. Okay. Ja. Uh, het is nu tien, tien voor half negen. Dus ik moet opschieten. Dus uh, we gaan, uh, uh, ik ga jullie uitnodigen om daar alvast te gaan staan. Ja, gaan doen. Dan ga ik uh, nog geen nummer uh, draaien. Die mag ik eigenlijk al draaien. Want uh, voor... nou, ik heb hem al twee weken terug laten horen. En uh, dat is Wolfie. Want uh, hij uh, komt met een EP omhoog. Binnenkort. En dit is nog de single. En die komt morgen echt officieel uit op alle Stribux Dus vandaar dat we hem nu laten horen. Ooh. Mm -hmm. Met de je gelooft niet Laat niemand meer I'm oh, Met omhoog. Ik zit ook even naar de tv te kijken. Bij ons in de studio, die loopt 10 seconden achter en dan ben ik nog een ijdel ook en ik zie dat ik ergens een kaal plekje ergens op mijn achterhoofd begin te krijgen. Nou, laat ik het daar maar niet over hebben. Ik laat het uh, woord aan de band. En dan moet ik even mijn lijstje er weer bij pakken, want anders uh, dan heb ik het uh, weer niet goed gedaan. En het eerste nummer van vanavond, uh, laat maar horen jongens. Uh, hier is... De meteen ook de langste van het uh, hele spul. I can feel van Dublin. Mm. ook dat Marcus altijd links van me. Maar ja, die heeft helemaal geen mengpaneel, dus nu hebben we hem gelukkig nog achter me staan. Zeg Marcus, het is wat anders, hè? Dit, zo op deze manier. Ik heb niks meer te doen. <laughs> <laughs> het enige wat hij uh, bij zich moet hebben... dat is uh, eigenlijk alleen maar in de gaten houden... of het allemaal goed op beeld uh, komt. Uh, we, gaan hem, uh, we gaan straks uh, natuurlijk nog veel meer... van deze fijne band uh, horen. Maar eerst gaan we gewoon de nieuwe single horen... van een andere indie band. Ja, heren, jullie zijn niet de enige in dit uh, land. Fleabag uit Beverwijken. Want morgen komt een nieuwe single uit. Dus Adrenaline. Het is altijd leuk als je dan op een gegeven moment ook uh, wat uh, dingen gunt uh, krijgt. Hein? Want uh, Fleabag is een uh, voormalige deelnemer aan de Robbe Akdaalwoord. Vorig jaar hebben ze in die finale gestaan. Dus leuk, Beverwijkse band. Ze komen nog uit de buurt ook. Met de uh, nieuwe single Adrenaline en die komt morgen uit. Um, ja, het eerste nummer hebben jullie gespeeld. Uh, wat uh, vonden jullie er zelf van? Vonden jullie het leuk om hier uh, überhaupt uh, te zijn? Ja, zeker. Oh, dat is zo, ja, ja, nee, ja, ja vet. Uh, ja. Klinkt goed. Ja. En uh, past precies. Ja. Uh, het, hebben jullie dan wel eens in de andere omstandigheden gespeeld? Op een zolderkamer of zo? No? Nou, we hebben... Uh, we hebben bij Rick thuis misschien. Nou, we hebben wel eens in de woonkamer ja. gespeeld. Ja. Ja. Ja. Jawel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja en bij, uh, bij Veluwe FM een keer, hè? En dat bij? Was de, bij Veluwe FM. Ook oh, op radio bij Veluwe de FM, de. FM, ja. ja. ja waar en, zit dat, uh, dat was echt wel een stukje kleiner. Ja, waar zit dat? Dat zit in Harderwijk. Harderwijk, ja. Hmm. Oh. Uh, worden jullie uh, nog gevraagd om radio te doen? Of zijn wij nou echt uh, net als Veluwe FM de enigen die dat uh, hebben gedaan? Tot nog toe wel, ja. Tot ja? Nog wel. ja. Uh, hoe zit het met de bekendheid eigenlijk dan van de band? Aan wie ja. kan ik die vraag stellen? Ja. Ja. Ja. Ik ga van daarachter. Ja! Roy zegt we niks. De bekendheid van de band. Nou ja, precies zo dat we lekker kunnen spelen mm -hmm. uh, in, het, uh, in het goede seizoen. En, uh, maar ja, dat mag natuurlijk altijd meer. We verwachten hmm. eigenlijk wel dat hier vanavond de grote doorbraak wordt. Ja. Nou, ik ga je wel wat, wat uh, verklappen. Kijk, Jack en the Wedman hebben hier uh, gespeeld in okay. 2014, dus mm. die zijn uh, redelijk uh, hot ja. geworden op uh, Spotify bijvoorbeeld. Um, de twee grootste, ik ga ze weer noemen vanavond. Uh, dat is zijn chef special in 2009. Ja. Oh. Die hebben we hier gehad. En Suus de Groot, beter bekend als the Knight. Die hebben we oh, In ook. Gehad. Yeah, wow. Maar wow. dat was nog allemaal voor de grote doorbraak. Ja, en ja. the Knight heeft ook nog een andere band uh, gehad. Het ja. was John Doe's Revenge. Die, uh, die was dat dan al voor in 2007. Nou, daar zijn nog hilarische verhalen over te vertellen. Maar dat ga ik nu niet doen. Wow. Uh, maar uh, dat zijn wel de namen die we gehad hebben. En nu zijn dat Kijk. tegenwoordig nou een band als Lorem Ipsum. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Pauladam? Ja. Jawel. Die komen vol uh, in juni weer. Dus het is ook een indie band. Eigenlijk een indie band. Dus ja, het, uh, dus, dus, dus, jullie zitten wel in het, uh, yes. in het gedeelte van... <laughs> van, uh, van uh, ja, ja. Nou ja, cool. Nou ja, ja thanks dat nog Ja, uh, Maar goed, uh, het laatste materiaal wat jullie hebben uitgebracht... Het is ook vrij recent geweest. Ja. Ja. Wie mag ik daar het woord over geven? Want Jordan heeft net afgelopen, gesproken... Uh, afgelopen februari... Ja? ja wat was het ook alweer? de 24ste 24 februari was volgens mij de release date ja. van onze eerste echte EP ja ja we hadden eerder al twee singles uitgebracht ja die we op die EP hoe is het ontvangst geweest hè, van die EP ja dat was goed Wie van? ja zeker Ik werd in de eerste periode dat hij net uit was echt wel veel beluisterd ja en um, ja we doen nu uh, natuurlijk veel zoveel mogelijk shows um, om dat album verder te laten horen live ja. heel goed want we gaan uh, weer even een nummertje draaien. Dan mogen jullie we weer. Yes, dus uh, ja, dus ja, ja, we hebben nog uh, we iets minder dan uh, vier minuten. Uh, een band die wij helaas niet ooit in de studio hebben gehad. Maar ze hebben wel telefonisch het een en ander wel verteld. Het is een female front band. Ze komen uit Den Haag. En ze hebben een week of twee geleden uh, weer een nieuwe single uitgebracht. En ze zeiden, nou je mag hem draaien. Maar dan moet je hem ook een paar weken daarna draaien. Nou, dat doen we dan maar voor de dames van Iver Fox. That's Van Ivy Fox uit Den Haag. Het is uh, weer zover. Ze staan er klaar voor. De mannen van Doublond. Ze doubleren graag. Dus, uh, maar ze gaan niet uh, nog een keer Icon Field spelen. Want dat uh, is flauw. Dat gaan we niet nog een keer doen. Maar nu is het uh, tweede nummer wat uh, gespeeld wordt. En dat nummer dat heet Ovidius. Dat was Ovidius. Dan het tweede nummer van dit tweede blokje. Want ja, het eerste nummer was natuurlijk een lekker lang nummer van uh, ongeveer zeven minuten. Dus gaan we nu horen het uh, nummer of The back. We drink some wine But no, no, no De heren van Doublent, maar we gaan straks in het derde uur natuurlijk nog veel meer van ze horen. Over Indie Bands gesproken. Ik heb gesproken met Frank Schalkwijk van Elephant via de app. Hier zijn ze, met My Hometown. De mannen van Elephant. Ik had ze tussen 6 en 7. Had ik ze met Enemy. Dat is de laatste single. Maar dit is denk ik ook wel uh, misschien een hele mooie. Vooral ook uit uh, Rotterdam. Want uh, Rotterdam viert feest. Vanwege het uh, halen van de landstitel van Feyenoord... En daar komen die jongens vandaan, Elephant, met My Hometown. En daar gaat het eigenlijk min of meer ook over. Dus dat is een beetje het verhaal achter deze single. Daarvoor hadden we de jongens van Dublin die je hebt kunnen horen. Straks gaan ze nog een mompie spelen, maar zover is het nog niet. Uh, hier heb ik ook een beetje het uh, verhaal meegekregen van je mag hem uh, draaien vooruit, maar je mag hem ook, uh, maar dan moet je hem ook uh, weken daarna laten horen. Nou, dat doen we dan. The Sign of Leo uit Groningen met een laatste single en How Far We Have to Go. En die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur.